Michel Koenen met het NOS-journaal. Het bewust manipuleren van een GPS-signaal van vliegtuigen met valse signalen... gebeurt steeds vaker boven het Midden-Oosten. Vooral in Cyprus, Libanon, Israël en de grensregio van Irak en Iran. Passagiers en vrachtvliegtuigen die kunnen hierdoor ongemerkt uit koers raken... omdat ze niet weten waar ze zich bevinden... waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Luchtvaartautoriteiten denken dat vooral legers en rebellengroepen... achter het zogeheten GPS-spoofing zitten. Ze zouden vooral zijn bedoeld voor vijandelijke gevechtsvliegtuigen of drones... maar hinderen dus ook de burgerluchtvaart. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn zeker zeven militairen omgekomen. Dat gebeurde toen een voertuig vol explosieven op een militaire post inreed. De aanslag gebeurde in het noordwesten van Pakistan. Volgens de lokale autoriteiten was het het werk van zes zelfmoordterroristen... Bij de explosie met de auto kwamen vijf militairen om. Twee anderen werden gedood tijdens een vuurgevecht dat erop volgde. En de zes aanvallers zouden daarna zijn gedood. De aanslag zou zijn opgeheist door een groep militanten die eerder vocht voor de Taliban. In Gaza is de eerste lading voedselhulp gelost van het schip dat daar gisteren aankwam. Aan boord was 200.000 kilo rijst, ingeblikte groenten, meel en eiwitrijk voedsel. Het wacht is nu op de distributie van het voedsel. Hoe dat gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. En het Amsterdamse advocatenkantoor Knoops wil met een massaclaim tegen de staat maatregelen afdwingen tegen de hoeveelheid PFAS in de bodem. Snel ingrijpen is nodig, zeggen de claimers. Onder meer Schipholwatch en brandweervrijwilligers. Op honderden plekken bevat de bodem te p PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden niet-afbreekbare chemicaliën. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog en is er af en toe zon bij maximaal 11 graden. Vannacht dan kan in het noorden en het noordoosten lokaal mist voorkomen. Morgen begint dan droog, maar al snel gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Die regen breidt zich geleidelijk uit en het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'm sí. Je gaat naar Zandvoort bij de zee We nemen broodjes en koffie mee O, oh, het is zo'n zaligheid wanneer je van de duidelijkheid In Zandvoort bij de zee De snops uit Amsterdam in het heldere wit-lanelle pak De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak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 We ja.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 Een nek over je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 Het is te wel leuk, maar veel te duur. Een jaar lang sparen voor een weekje strand.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 Waarheen het lot mij brengen zal, voor mij ga je tot bovenaf Amsterdam. O, mijn Amsterdam. Geen stad waar ter wereld ik kwam is als Amsterdam. Je tam, je stadhuis en je vrachten, de lichtjes van jouw Rembrandt, Die komen steeds in mijn gedachten, waar ik ook ter wereld mag zijn.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 Die sneeuw moet met een scheutje rijden, het water loopt blij.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 En je moet met een het water loopt Het jij, oh, oh ja, bent ben oh, ben is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 De dikke bomen kocht de auto uit de bok. Toen de dokter was gekomen, heeft hij urenlang gezocht. Naar het hoofd vernomen, Willem, zoek maar niet, zei Tante K. Want hij heeft die kop niet nodig, hij van de AOV.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 Op het Leidseplein... de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken... naar het sprookje... die schaam. En dat was een opname tegen 1943. Het was Willy Walden... met als op het Leidseplein... de lichtjes weer eens branden gaan. En daarvoor wordt nu een...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 Zijn vader was werkloos en elke dag dronken, omdat hij werkeloos was en aan een ooglijond. Vaak hadden ze samen slechts één droog stuk brood, een, een schamel en karig bestaan. Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot in die moord.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 Dat die homo zurel is In die mooie, in die fijne Jordaan Zo werd ze vrienden Ach, wat nul is begrepen Iets wat er een ander niet deed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 Maar, Toen, op een morgen, werd Nederlands gevonden. Hij bungelde aan het plafond. Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden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 Ga er altijd in. Een piket danse maakt je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van me cadeau. En op die Deense adkvatje, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English Een piket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 en ook die Duitse aardkwafiet, die drink ik van mijn leven niet, in plaats van vodka of Engelse zin. Een pikatanissie, een pikatanissie, een pikatanissie, dat gaat er altijd in. Een pikatanissie gaat er altijd in, een pikatanissie, mag je blijven zien.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 ben je mooi? De torenklokken zeggen het je steeds. Oh, Amsterdam, Jo Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef. Oh, Amsterdam, Jo Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef.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 groot volder Nu zit een vreemde meneer in het kamertje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 Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Cornelius had dat gewus. Rond van bocht, en je kroegt een leven los. Hartje, jaar is een schaamelijk met.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 Een utopie of luchtkasteel, Nu lijkt alles uit te komen. Tranen.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 Voor elkaar is in de wereld bij Is er genoeg voor iedereen Gelukkig nieuwjaar, want het nieuwjaar we... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5